18 graden aan zee tot 21 in het oosten. Dit was het... En... ...bij de B. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 amsterdam Den Bosch ...tussen Amsterdam en Utrecht... ...en de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Gorkem. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Van deze muziekboulevard op zondag 17 juli uh, Welkom, het is uh, voor mij even hard werken geblazen Maar uh, dat kan ook niet anders Er is namelijk weer een gast bij ons in de studio En dat is Ghana Die is uh, vandaag uh, weer uh, bij ons om een aantal uh, liedjes te, te gaan spelen Dat uh, zal ook zeker uh, gaan gebeuren en ik heb uh, maar weer op één kant weer uh, een uh, kanaaltje op mijn koptelefoon. Gaat altijd wel heel erg uh, nergens over. Nou, uh, de kop is eraf. Sculpture in the Clay met uh, on en af. Daar begonnen we mee. En zo dadelijk uh, dan uh, zal hier zeker nog wat uh, live uh, ten gehoor gaan uh, worden gebracht door uh, Ghana. Die uh, tijdje terug. Vond ik trouwens wel een leuk verhaal. Uh, een demo uh, de wereld uh, in Hielp op het internet. Syrup and Rain heet het nummer. Heet het nummer, want het is uh, bij, uh, ja, hagelnieuw, zeg ik uh, gewoon maar bij. En uh, het leuke is, op een gegeven moment uh, ga ik dat downloaden. En wat is, komt er dan op een gegeven moment een bericht? Ja, ik uh, geef hem maar vrij. Wel een euro uit mijn, uh, uit mijn zuurverdiende loon uh, kloppen. En dan, maar goed, de muzikanten hebben het tegenwoordig erg uh, moeilijk. Dus zo erg vind ik het dan ook niet. Maar wat wel leuk is. Ik zeg van, nou, dan vind ik het toch wel zo fijn als je nog even een keertje bij mij langskomt om nog even wat... Uh, te gaan spelen. En zo geschiedenheid uh, op het uh, internet. Ja, ze zitten uh, zit inmiddels al klaar. <laughs> Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, ik uh, vind het wel weer leuk dat je er weer bent. Ik vind het ook wel leuk. Dat ja, de laatste, weer la, laatste keer was zijn. laatste keer was volgens mij helemaal in het uh, begin van dit jaar. Uh, prille, prille, prille. Ja, in de winter. eigenlijk. In de zeg. winter, ja, ja. klopt. ja. En uh, toen hadden we het uh, alleen even over de, de muziek die jij leuk vond. En uh, toen uh, ja. hebben we een beetje ook uh, de EP gedraaid. Ja. Maar ik uh, neem aan dat je nu wel even wat. Wat, uh, nieuwe uh, dingetjes heb Ik uh, ga alleen maar nieuwe liedjes uh, zingen Kijk, dat vandaag. is heel erg leuk uh, En daar hebben wij straks uh, wat aan Want uh, volgende week als we dan weer een programma hebben Dan kunnen we dat uh, natuurlijk uh, gaan draaien Nou, uh, sowieso hebben we ook het materiaal Wat we een aantal weken geleden Of wat zeg ik een maand geleden alweer hadden Met Alex Wozinski Jou ook niet helemaal onbekend? Nee, zeker niet. Nee. <laughs> uh, ook uh, van hem hebben we het uh, materiaal uh, nu beschikbaar. Wat hij uh, hier heeft uh, gemaakt, zeg maar. Dus dat, uh, dat, uh, dat gaan we zo direct ook nog natuurlijk even laten horen. Uh, het is inmiddels uh, 12 over 12. Ik denk dat het wel weer even handig is om uh, gewoon fijn uh, muziek te gaan draaien. Want uh, het heet tenslotte de Muziek Boulevard. En geen Babbel Boulevard. Zoals dat ooit uh, toen de tijd heette. Dat ik dat samen met Joyce vast te houden mocht uh, doen. Maar zo ver is het natuurlijk niet. Nee, Houses. I, I wish I wish I Dat was hem. Alex Wazinski. Een tijdje terug. Kijk, dat zelfs het klappen wat wij dan nog even op de achtergrond doen... was ook nog heel erg echt. Het nummer, dat heet voorlopig even de werktitel Expectations. Maar ja, je zal maar een patiënt zijn. En dan op een gegeven moment de nachtdienst die daar op een gegeven moment naast staat... met een mondharmonica en een akoestische gitaar. Want dat... ...is zijn eigenlijke leven. Zijn werkzame leven. En muziek, ja, dat doet hij er gewoon bij. Hoewel hij daar natuurlijk ook uh, heel graag in verder wil. En uh, dit is de balans waar hij op dit moment zich prettig in voelt. Alex Wozinski, zijn echte naam is Alex Heemskerk. Uh, maar dit uh, was, nou, vorige maand dat hij hier bij ons uh, was. En uh, het een en ander deed voor uh, de muziek Boulevard. Nou, dat uh, gaan we straks uh, ook doen. Maar dan met uh, Ganna, die hier ook al uh, eerder is uh, geweest. Maar toen had ze haar eigen verzameling meegenomen. Tenminste, het beste uit haar eigen verzameling. Bijvoorbeeld Steve Savage... Ja, ja, dat is mij nog altijd bijgebleven. Wat dat er, ja, goed uh, onthouden in ieder geval. Uh, en wat altijd uh, leuk was, dat weet ik van het vorige keer uh, dat, uh, dat, we, dat we hier waren. Was dat als Steve Savage in het land is, dan vraagt hij stevast uh, Ganna erbij. Of hij dan toch even een uh, nummer wil meespelen. Want uh, Savage is een, uh, toch een behoorlijke liefhebber ook van de muziek die Ganna maakt. Um, waarom dat nog niet eerder uh, ontdekt is, ja, dat weet ik ook niet. Ik, denk, ik ben ook maar een bescheiden bespeler hier in uh, dit uh, hele grote spectrum wat Muziekwereld heet. En wij zitten tenslotte alleen maar in Zandvoort. Het is wel een zender die wel werkt. He? Want uh, loop ik en smilde liggen er uh, helemaal uit Maar bij ons uh, werkt het allemaal wel En daar zijn we dan maar ook heel erg uh, blij om Daarvoor hoorde je Voor Alex uh, Wozinski hoorde je Houses En Stay With Me Die kreeg ik uh, gewoon via de mailbox uh, aangeboden Ook heel erg leuk Want uh, die band die heb ik uh, in mei Vorig jaar in Panama gezien Bij een eindexamenopdracht Van Jeroen Roelossen, Dat was uh, de man uh, van Houses En uh, toen moesten ze daar Zeg maar een, uh, ja, hun eindexamen product min of meer opleveren en uh, dat werd dan beoordeeld ik geloof wel dat ze met vlag en wimpel geslaagd zijn uh, Hou is zichzelf bezig met een album en ik heb me laten vertellen dat wanneer dat uh, helemaal klaar en uh, af is dat ze dan ook hier bij ons langskomen om daar het een en ander over te vertellen en zo zijn er nog wel meer uh, mensen die dat uh, willen gaan doen dus wat dat er gaat uh, uh, gaan geen gebrek uh, betreft de muziek, uh, je hebt wel eens van die dagen mei, juni dan gieren de vlinders door je buik heen, je zegt Soms verschrikkelijk domme dingen en je doet ook heel erg domme dingen doordat je ergens aan iemand opdringt. Ja, dat hoort bij verliefdheid. En er is ooit iemand die daar een liedje over heeft uh, gemaakt en dat is Fabiana Dammers, het, het nummer het 16. Ook trouwens hier gespeeld bij CRM.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 Zin te maken licht met je handjes pakken, je ziet er wat uh, schoezelig uit, loop jij maar lekker door. Zo'n vaag tent kom zo'n schone naar me toe Doe je of ze me kent Ik weet wel wat ze wil Maar ik laat er even gaan Zo zit ik voor een dubbeltje Op de eerste rang Kijken, kijken, niks kopen Lekker doorlopen Kijken doe jij met je ogen Loop jij maar lekker door. En te maken Niks met je handjes pakken nou Je ziet er wat uh, smoezig uit Loop jij maar lekker door Doe uit, doe -a, doe -a. Na na na na Ze rondjes als de pest. Tel, tel, tel, tel. Wat scheids ik van die troep? Maar dat juffie op tv, wie weet wat ze roept. Kijken, kijken, niks kopen. Lekker doorlopen. Kijk Kijken, doe je met je ogen. Loop jij maar lekker door.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 Kijk, kijk, niks kopen. Uh, dan krijg ik alweer uh, gefronste wenkbrauwen van achter mij van uh, wat is dit voor uh, waanzin om dit te draaien. Nou, dat is uh, gewoon leuk. Uh, van de week uh, zat ik uh, in de auto en uh, toen was er iemand die tegen mij zei, dat was trouwens heel erg leuk. ...de eerder genoemde Joyce Vastehout... ...waar ik de babbelboerenvaar mee deed... ...de vader daarvan... ...daar kreeg ik twee keer een lift op dezelfde dag van... Eén keer op de heenweg en één keer op de terugweg... ...wij schijnen erg in de buurt bij elkaar te werken... ...de een 200 meter verderop... ...en toen zei hij van... Oh, ...ik vind dat zo'n leuk liedje... ...dus ik zeg nou... ...dat zal ik dan nog wel een keer eventjes gaan draaien... ...kijken, kijk en iets kopen... ...daarvoor hadden we 16... ...van Fabian en Dammers... ...en dat gaat dan over verliefdheid... ...en dan zeg je wel eens domme dingen... En daar heb je achteraf zo verschrikkelijke spijt van. Ja, en dat is ook wat ik heb. Dus wat dat er gaat, uh, is het uh, mij niet vreemd. Voelde me trouwens wel een beetje 16 een uh, paar weken terug hoor, eerlijk gezegd. Droplul die ik ben. Maar goed, uh, het is half één inmiddels uh, geweest. Uh, wat uh, betreft de, de muziek boulevard, zo direct, uh, gaan we dan echt uh, beginnen, denk ik. Als het uh, een beetje mee zit, uh, gaat het uh, lukken Marcus, denk uh, je? Uh, uh, voor, uh, voor, uh, voor dit uur nog? Oké, okay, dus, uh, dat is dat, dat, dat sowieso. Uh, dan gaan we gewoon even vrolijk verder. Uh, deze dame, daar had ik ooit nog eens een keer een interview mee... in een een of ander studentenhuis in Zwolle. Daar uh, schijnt ze tegenwoordig niet meer te wonen. Ik weet ook überhaupt niet of de band uh, nog wel bestaat. Maar het was wel heel erg leuk. Want ze heeft ook uh, met die band meegedaan... Uh, bij de finale van de Grote Prijs van Nederland. En uh, toen uh, wist ze toch... Wist ze toch uh, wat indruk achter te laten? Bent komt uh, ja, Utrecht, Arnhem. Ja, daar komt het ongeveer vandaan. Zwolle, daar heeft uh, Ganna ook wat mee. Zeker weten. Bij... Ja, ja, ze komt er vandaan. Dus, uh, <laughs> dus wat dat er gaat uh, is het, uh, is het wat, uh, niet helemaal vreemd. Dus er zit een zwols randje aan dit uh, verhaal. En uh, dat is Mary Had a Little Band. Uh, Marianne Oldenburg is uh, degene die uh, min of meer het, een beetje het brein... Ja, is het nou wel te veel gevraagd? Ik denk het wel, want zij komt eigenlijk met liedjes. En uh, de band die, uh, ja, die schiet daar dan uh, een beetje op. Van uh, nou, dan zou ik het dan toch zo doen en dat zou ik zo doen. Maar het zijn echt leuke muzikanten. Ze zijn echt gewoon uh, bezig... Om Nummers in elkaar te zetten. En uh, dit was, uh, naar mijn idee, uh, de beste van het EP wat ze hebben gemaakt: Six Short Stories. Nou hoop ik dat er, geloof ik ook. Ja, dacht dat ze ook nog bezig waren met een album. En als dat zover is, dan wil ik er sowieso wel eentje van hebben. Hier is Birds of a Feather: Birds of a Feather. They just might to flock together. I guess that's just Story of om het, uh, om het uh, eindelijk goed te, te krijgen. Um, voordat uh, voordat Ganna uh, echt gaat spelen. Want ik heb al een uh, stukje mogen luisteren van Syrup and Rain. Want dat speelde ze net uh, hier uh, voor ons al als uh, test voor het uh, geluid. En straks natuurlijk ook uh, hier in uh, de Vrije Eter. Uh, mocht je dat uh, niet uh, horen en zit je achter je pc. Zoals een aantal mensen in dit land. Dan uh, kun je ons vinden www.zfmsandvoort.nl. Uh, daar uh, zijn we op uh, te horen. Um, dat is landelijk, eigenlijk wereldwijd. Het www, wereldwijde web. Uh, dat uh, was even voorlopig Naarschewski die we weer uh, gehoord. Dat is trouwens een uh, leuk verhaal. Ik heb, uh, ja, ik heb het uh, gekregen van Robert Kalmen die ik uh, toen uh, mocht uh, rondrijden in een... Uh, ja, in een theatertour uh, waar hij een uh, begeleidingsmuzikant was. En uh, toen kreeg ik dit een beetje als dank uh, terug. Ja, en als je zoiets krijgt. dan vind ik ook dat je het uh, moet draaien. Dus dat hebben we al gedaan. En uh, ja, die jongens uh, zijn inmiddels al twee drummers uh, uh, armer. En uh, Merlijn en Robert zijn nog wel steeds uh, degene die Najewski doen. Maar uh, Robin Assen is er al uit. En Hans Jong is er ook al uit. En nu moet er weer een nieuwe drummer worden gezocht. Nou. Ik hoop dat het uh, gaat lukken voor, uh, voor de heren, want uh, ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig naar het uh, materiaal wat ze dan uh, binnenkort uh, gaan maken. Uiteindelijk is het inmiddels nu uh, 17 minuten, 16 minuten voor 1, Dus we gaan zo dadelijk eens eventjes uh, beginnen met uh, de echte uh, met de echt aftrap van, uh, van, uh, van uh, Ghana. Uh, we hebben er al even nog niet uh, gesproken hier... Uh, Alleen maar aan het begin van de uitzending Maar goed, uh, dat maakt niet uit We gaan eerst even nog een stukje muziek uh, draaien En dan gaan we echt uh, beginnen Hier is uh, Rupert Blackman En uh, ergens doet mijn stem een beetje denken aan uh, Kees Mayfield Heel in de verte. Maar uh, hij heeft toch ook wel een, iets eigen tijds, vind ik eerlijk gezegd. Meegedaan in de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland. Helaas is hij er niet doorheen gekomen. Maar ik vind het uh, altijd wel heel erg uh, leuk om dit te draaien. Hier is hij met all this time. Robert Blackman en All This Time. Nou, uh, we zijn uh, zover dat we uh, uh, Ghana uh, hier live ten gehore gaan brengen. Ik ga eerst even die schuif even flink openzetten. Want ja, uh, er staat een iets wat andere microfoon op. Namelijk een zangmicrofoon. Ik uh, ga even vragen. Zeg eens wat. Hallo, hallo. Hallo, Jaap. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik hoor je over één kanaal. Maar ik, ik hoor je wel. Uh, dat, dat sowieso. Uh, zo dadelijk... Uh, nou ja, als ik uitgesproken ben, dan ga je een nummer spelen. Um, wat mag het uh, nummer zijn? Ik ga een nieuw liedje spelen en het liedje heet Time for Moving On. Time for Moving On. Uh, we zijn uh, helemaal klaar. Uh, het is geheel aan jou. Ga je gang. dankjewel. Dat was uh, voorlopig even Ganna, die, uh, die hebben we even weer uh, even weggezet. Uh, want we gaan eerst even een stukje Kees Mayfield doen en Our Man. Are easing, no, they're not. But songs lost meaning, no, they've not. But then, why are you leaving? Because I've had enough.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 met our man. Uh, tot aan het nieuws hebben we nog uh, eentje klaar uh, staan. Dat is uh, van de Cosmic Carnival en dat nummer dat heet Funny Man. Uh, en na 1 en gaan we weer gewoon vrolijk verder over de, uh, over de Cosmic Carnival gesproken. Straks om half twee gaan we even praten met uh, Nick Schuit van de band. Want ze hebben een uh, plannetje om uh, ja, hun eerste album te financieren. Dus dat om half twee bij de Muziek van de Vak. You're a funny man, you twist around and turn, and what a laugh you are. You see a sunny man, get in before you burn, you shouldn't go that far. the sun.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 Laurens Tendam is toch van start gegaan in de 15e etappe van de Tour de France. De Rabo-renner kwam gisteren zwaar en val en liep onder meer verwondingen op aan zijn neus. Maar onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij niets heeft gebroken. De ploegleiding heeft wel gezegd dat Tendam direct uit de koers wordt gehaald als hij last krijgt van zijn verwondingen. Het weer. Vanmiddag meer buien en plaatselijk een klap onweer mogelijk. Het wordt maximaal 18 graden aan zee tot 21 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.